Twee uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Wel eens in het ziekenhuis kijk je toch met bewondering... naar het verplegend personeel dat 24-7 voor je klaarstaat. Vooral die kanjers in de nachtdienst. Slopend moet het zijn. En dat is het ook, zeggen organisaties van verpleegkundigen. Maar hé, hey, het hoort erbij. Nu er personeelstekort dreigt... moeten oudere verpleegkundigen mogelijk meer nachten gaan draaien. Hoe doe je dat zonder daaraan onderdoor te gaan? Gaat het zo over in één Vandaag. We beginnen na het nos -journaal. Hier is Katrin Straatman. Door de vogelgriepuitbraak in Oldenkerk in Groningen... <coughs> excuus, ligt ook een kippenslachterij in een naastgelegen dorp stil. De 250 medewerkers zijn naar huis gestuurd. Gisteren werd vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Oldenkerk. Het gaat om een H5-type. Welke variant precies wordt nog onderzocht, zegt de NVWA. Op zich is er geen gevaar voor mensen. Er zijn wel varianten van de vogelgriep die ook voor mensen gevaarlijk zijn... maar die hebben we de laatste tijd niet aangetroffen. Er geldt een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer rond Oldenkerk. De getroffen kippenslachterij overlegt nu met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... over een corridor, zodat er toch onder strenge voorwaarden weer kippen kunnen worden aangevoerd. Gemeenten moeten snel maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens het Longfonds worden in veel Nederlandse steden... de Europese normen overschreden. Het fonds denkt aan het invoeren van milieuzones... en het tegengaan van het gebruik van houtkachels. Het autoverkeer is volgens het fonds verantwoordelijk voor zo'n 13 procent van de luchtvervuiling en houtkachels voor ongeveer 10 procent. Het Longfonds heeft een website gelanceerd waarop mensen kunnen zien... hoe het met de luchtkwaliteit in hun gemeente gesteld is. De politie heeft een Amber Alert afgegeven voor een baby... die werd vanochtend ontvoerd in Eersel. Een man giste het kind uit de handen van haar verzorger bij een supermarkt. De politie is op zoek naar de ouders van het kind. De VN waarschuwt voor een hongersnood in Zuid-Soedan. Daardoor zullen meer dan 150.000 mensen over een paar maanden sterven. In Zuid-Soedan woedt al vijf jaar een burgeroorlog. In Slowakije is een onderzoeksjournalist doodgeschoten. Hij werkte aan een verhaal over belastingfraude... door ondernemers die banden hebben met de regeringspartij. De politie denkt dat hij vanwege zijn speurwerk is vermoord. De politie heeft ongeveer 10 tips binnengekregen over de vermiste Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Van de jongen van 17 is er ruim een week al niets vernomen. Orlando werd voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ippenburg. Hij had daar via een homo dating app een afspraak met twee mannen. Na de date zou hij door een van de mannen zijn afgezet bij een busstation om terug te gaan naar Rotterdam. Zijn vrienden en familie maken zich grote zorgen om Orlando, vertelde zijn beste vriendin in de nieuwsbv. Nu zitten we zo in zo'n raar proces. We moeten alleen maar achter, we afwachten nu natuurlijk. En gelukkig doen we het met heel veel vrienden en familie samen. Maar het blijft doodeng op dit moment. Gisteren bracht de politie een opsporingsbericht uit. Het bedrijf van de omstreden Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein... vraagt faillissement aan. Volgens de Amerikaanse media is het The Weinstein Company niet gelukt... een koper te vinden. Het bedrijf had zichzelf in de etalage gezet nadat oprichter Harvey Weinstein in opspraak was geraakt. De filmproducent wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en wangedrag. Harvey Weinstein werd een paar maanden geleden al door andere topmensen van het bedrijf ontslagen. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking wat toe, maar er is ook zon. Vooral op de Wadden kan het af en toe sneeuwen. De temperatuur ligt op de meeste plaatsen rond het vriespunt. Vanavond en vannacht opklaring en lichte tot matige vorst. Morgen overdag verandert er weinig. En van Katrien naar Arnoud Broekhuis bij de AWB Arnoud. Twee files, A9, ook maar richting Amstelveen. Voor Akersloot 3 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam bij Rotterdam Feenoord. Ook 3 kilometer file.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 De komende jaren ontstaat er een groot tekort aan verplegend personeel. Oudere verpleegkundigen moeten harder aan de bak... en mogelijk ook meer nachtdiensten gaan draaien. Hallo, zeggen ze, het is nu al slopend. Er zijn manieren om de nachtdienst wat draaglijker te maken, hoort u straks. De Chinese leider Xi gaat de grondwet zo aanpassen... dat hij eindeloos aan de macht kan blijven. Eerder al wisten leiders door wetswijzigingen... meer macht naar zich toe te trekken. Dames en heren, goedenavond. Vladimir Poetin wordt voor de derde keer president van Rusland. Hij heeft vanavond de overwinning opgeëist. Poetin wist ook via Slinkse wegen... dus de onbetwiste Russische leider te blijven. Ruslandkenner Helga Salomon zag het gebeuren... en vertelt zo hoe Poetin dat deed. Feit of fictie dan. Minister Hugo de Jonge... die gaat twee keer per maand onder de zonnebank... vertelde hij tegen Even Jinek vorige week. Nou, daar wordt nog steeds over nagepraat. En dit was vanmorgen bij Giel Beelen bijvoorbeeld op Veronica. Nou goed, is het zoveel ongezonder dan normaal in de zon zitten? Ja. Ja, toch ja. oh Want dat is er ook niet echt gezond. Nee, dat is ook niet gezond. Nee. Ja, het leven ja. is sowieso ongezond, hoor. Ja. Dus, ja. Is dat inderdaad zo? Is een zonnebank schadelijker dan de echte zon? Dat horen we tegen drieën. Maar nu eerst, hoe overleef ik de nachtdienst? Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Als je dit doet, als je die leeftijdsgrens verhoogt... dan uh, kun je sommige verpleegkundigen, met name de wat ouderen... net het laatste zetje geven om de zorg ook te verlaten. Dat soort signalen krijgen wij ook bij onze werkbezoeken. Ja, en dat is het laatste wat we moeten willen. Want we hebben echt iedereen heel hard nodig op dit moment in de zorg. Nou, Lambert, uh, dit is de VNVN, de beroepsvereniging... van verpleegkundigen en verzorgers. Die zijn ongerust. Waarom nou precies? Ja, de onderhandelingen starten over een nieuwe cao... voor verplegers in universitaire ziekenhuizen. En de werkgever van het personeel in academische ziekenhuizen, de NFU... wil de leeftijdsgrens voor de nachtdienst oprekken. In de nieuwe plannen zouden verplegers tot hun 62ste nachtdiensten moeten draaien... maar de verplegers zelf zien dat absoluut niet zitten. Mensen geven aan dat dat op hogere leeftijd echt heel vermoeiend is... en dat het heel veel impact heeft op de gezondheid. In totaal geeft overigens 65% van alle verpleegkundigen en verzorgenden aan dat er impact is op de gezondheid... Eh, op het bioritme, op maag en darmen, humeur, burn-out klachten... stressklachten, dat soort zaken. Ja, dat blijkt dus uit een enquête onder haar eigen leden... volgens de VNVN, -VN, dat, eh, eh, dat twee derde van de verplegers en verzorgers... gezondheidsklachten ervaart door die nachtdiensten. Maar ja, je kunt ook zeggen, part of the job, het hoort erbij... nachtdiensten, ja, als je verpleegkundige bent, er zit niks anders op. Ja, het hoort erbij, is natuurlijk ja. waar. Maar ja, de gezondheidsrisico's van werken in nachtdiensten... moet je absoluut niet onderschatten.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 Nou ja, dus nachtdiensten zijn echt een gevaar voor de gezondheid. Lammert, dankjewel. Wat is nou uh, de impact van het draaien van zo'n nachtdienst in het slaapcentrum Kemphagen in Hezen in Brabant? Is slaapdeskundige Ingrid Verbeek. Goedemiddag, mevrouw Verbeek. Goedemiddag. Zelf wel eens een nachtdienst moeten draaien? Nou, niet vanuit mijn werk, hooguit vanuit het uh, uitstaan. Ja, maar dat valt denk ik buiten de, dit onderwerp. Ja, ja maar ja. hoe hebben we dat hoe maar u dan ook ervaren? Maar collega's wel he? hoor. Collega's ja. en uh, vrienden die, uh, uh, die je kent, die melden dan ook van... Nou ja, Laten we even beginnen wat gebeurt er op het moment dat je nachtdienst draait. Dan ga je dus wakker zijn op het moment dat het lichaam eigenlijk wil slapen. En je gaat slapen op het moment dat het lichaam eigenlijk wil wakker zijn. Dus je gaat uit de pas lopen, als het ware, met je andere lichaamsritme die een 24 uur periode hebben, mm -hmm. zoals temperatuur, melatonine, cortisol, ook het licht donker, is volledig gedraaid. Dus wat je krijgt is dat je overdag moeilijk kunt slapen, nog los van alle geluiden die je hoort, maar het lichaam is gewoon niet ingericht op gaan slapen. En dan heb je dus een korte slaap en dan moet je gaan werken. En dan krijg je s'nachts weer moeite om wakker te blijven. En kans op het maken van fouten. En dan ga je eigenlijk weer brak naar huis, maar op het moment dat je dan naar huis gaat kun je ook slaperig zijn en daardoor wellicht een, een, een, een bijna ongeluk of helemaal ja. een ongeluk maken. En dan krijg je zo eigenlijk een visieuze cirkel ja. waarin je gewoon niet goed kan uitrusten. En waarin je jezelf of je lichaam steeds geweld aan doet eigenlijk. Zeker en uh, ieder mens reageert er anders op. De een krijgt maag-darm problemen, de ander krijgt hartkloppingen, weer iemand anders wordt er somber van. En we hoorden het net in de inleiding ja. bij die uh, verpleegkundige, dus het heeft een enorme impact op niet alleen je gezondheid, maar ook je slaap, je alertheid, de veiligheid, je sociale leven. Het heeft een hele grote impact. Ja, ja. Zijn er ook mensen die, die er wel fluitend doorheen komen? Ja, dat is een leuke vraag, want je hebt echt een, een, ja, een beetje een survival of the fitness, zeg maar. Je hebt mensen die er goed tegen kunnen. Dat zijn over het algemeen avondtypes, die wat makkelijker de, de avond en de nacht wat langer kunnen maken. Over het algemeen kunnen ochtendtypes veel slechter tegen draaien van uh. nachtdiensten. En dan zie je dat mensen die daar tegen kunnen, die vinden hun weg wel daar. Daarin. Maar het baart me wel zorgen als ik net ho hoorde over hoe het dan gaat met ouderen. Want mm -hmm. vroeger mochten mensen een jaar of 50, 55, mochten ze de ploegendienst wel verlaten. En dat is fysiologisch goed te verantwoorden. Want het lichaam wordt ouder, we krijgen ook rimpels, worden kaal. Of ja, het is worden, je, ja, het, Ook maar zonder ook, nachtdienst al. Ja, <laughs> ja. Precies. En het slaapsysteem veroudert ook. Dus je kunt dan nog moeilijker slaap vasthouden... als je moet slapen of wakker blijven als je wakker moet blijven. En als je dan dus ook nog die nachtdiensten langer moet draaien... dan heeft dat een enorme impact op je ja. gezondheid. Dus ik pleit er wel voor dat er gewoon goed de, de gezondheid van... Van alle mensen die in de nacht werken uh, in kaart wordt gebracht ja. en gemonitord wordt om hun uh, leven zo goed mogelijk binnen die, uh, die nachtdiensten te ja, laten. Daar ja. hebt u ook ideeën ja. over inderdaad, hoe je er een beetje gezond doorheen komt. Gaan we het zo meteen over hebben. Onze verslaggever Ewaard Kievit, die uh, ging uh, vanmorgen ontbijten bij Niesen Hermans, die net uit de nachtdienst kwam. Niesen Hermans, het is uh, nou ja, half één. Ja, en aan het ontbijten, hè? Ja, ja, inderdaad. Ik uh, ben gisteren uh, uit de nachtdienst gekomen. En dan uh, ja, ga je toch wat later naar bed met een, uh, nou, een borreltje, zal ik maar zeggen. En dan uh, ja, slaap je toch wat, uh, wat langer uh, s ochtends. Ja, inderdaad. En hoe gaat het u af? Nou, nu gaat het nog goed. Uh, ja, goed, langer geslapen. En nu voel ik me prima. Maar ja, tegen het eind van de, van de dag dan uh, denk ik, ja, voel ik me wel. Uh, is het door tijd om naar bed te gaan? Dan gaat het lichtje uit. Dan gaat het lichtje weer uit? Ja. ja. Dus je ziet niet alleen aan tafel. Uh, partner is, werkt ook in de zorg, ook verpleegkundige. Uh, en u bent er zelfs mee gestopt omdat u te veel klachten had? Ja, ik was 57. Ik had te veel klachten. Ik had tientallen jaren lang migraine. Sinds tien, twee jaar geen meer. Sinds u gestopt bent met de nachtdiensten. Geen migraine meer gehaald. En daar ben ik erg blij mee. Ook van collega's, kijk, wanneer ik hoor, uh, zijn er zoveel extra zieken. We krijgen eerder kanker dan de rest van de bevolking. Hartvaartziektes zijn significant hoger. Dat is bekend. En ik snap niet helemaal waarom wij dat probleem dat al lang bekend is. Medio eerste decennia van dit eeuw hebben de vakbonden aan de ziekenhuizen... kenbaar gemaakt dat we een groot probleem krijgen met ouderen. Met de vergrijzing. Met de vergrijzing. Hè? Dus 2000 was het nog 1 op de 140 boven de 60. Nu is het 1 op de 14 Boven, nee, over één op de tien, weet ik maar precies, boven de 60. Het probleem is al lang bekend en de ziekenhuizen hebben ronduit geslapen. Nu ligt hier een, een brief op de ontbijttafel, Nijzen. Een brief aan Wouter Bos, ja. uw baas bij het VUMC. Ja. En u heeft gezegd, doe dit niet, ga niet die leeftijd verhogen. Ja, inderdaad. Uh, ik ben zelf, uh, hoop ik dit jaar 57 te worden. Dus het, het, uh, het zal mij inderdaad dus ook persoonlijk aangaan... dat ik dan lange nachtdienst uh, moet gaan doen. En ja, ik vind... Uh, weet je, ik, ik heb veertig jaar nu uh, nachtdiensten gedraaid. En uh, ik vind het genoeg. Mm. Ik, uh, ik wil wat meer regelmaat uh, in mijn leven. En uh, dat betekent dat ik dan alleen nog maar dag- en uh, avonddiensten ga draaien. En uh, ja, ik vind het uh, gewoon niet kunnen dat wij, de ouderen, dit nu moeten gaan oplossen. Dan toch die onderhandelingen die zijn bezig over de nieuwe cao. Um, en er is een probleem. Er is een tekort in de zorg. Ja, mogen we dan niet iets vragen van de, van de oudere verpleegkundigen? Nou, er mag zeker wat gevraagd worden van de oudere verpleegkundigen. Maar de voorspellingen zijn dat wij sowieso al minder jaren hebben. Hè, we zouden iets van vijf jaar minder lang leven. Uh, ja. Ik bedoel, daar wil ik dan nu de jaren die ik nog heb... in ieder geval wel uh, goed, uh, goed doorkomen. Het zou ook natuurlijk averechts kunnen werken... dat niemand meer in de zorg wil werken met, met die nachtdiensten tot, tot aan je pensioen. Ja, het is precies wat u zegt. Ik denk, hè, zo maak je het nog uh, oninteressanter om, uh, om in, de, in de verpleging te gaan... als je al van tevoren weet dat je uh, nu dan tot 62 of tot, uh, tot 65 in, in, in, in, ja, moet blijven werken in de nachtdiensten. Dus uh, nee, het... Uh, het is geen voordeel. En nog even eet smakelijk voor het ontbijt, hè? Ja, dank u wel. Niesen Hermans uh, en zijn partner die alles weten... van hoe dat gaat bij uh, die nachtdiensten. Ingrid Verbeek, slaapdeskundige bij slaapcentrum... in in Hees in Brabant. Dit kun je niet afschuiven op ouderen, hoorden we net uh, in, in de reportage. En u gaf ook al aan he, dat de maat die ouder wordt... het inderdaad zwaarder wordt. Maar ja, je kunt je ook voorstellen dat jonge mensen... Uh, ja, met een jong gezin... er ook behoorlijk moeite mee kunnen hebben. Ja, zeker. En het is ook een groot dilemma. Want laten we even terug hè, naar dat rapport van de gezondheidsraad. Die zegt ook van, beperk zoveel mogelijk het werken s'nachts. En wij leven natuurlijk wel in een 24 uur maatschappij... Ja. die eigenlijk alleen maar meer wordt. En inderdaad met de vergrijzing van de bevolking. Maar ik zie het inderdaad ook wel als een, als een risico... als je het zo onaantrekkelijk gaat maken in de zorg... waar al zoveel mensen tekort zijn. Ik denk dat je het moet uh, uh, gaan kijken... Of ja, hoe kun je nou zorgen dat mensen het beter volhouden... dus dat je ook goed de gezondheids- en de gezondheidsrisico's in kaart brengt en kijkt hoe, hoe, wat zij nodig ja. hebben om bijvoorbeeld beter die nachtdienst door te komen. Maar niet zomaar mensen daar langer in gaan laten werken zonder zorg daaromheen ja. in te richten. Nou, u zegt terecht, we moeten er wel aan in onze 24-uurse want dat geldt ook voor de, voor de mensen die bouwen. Er zijn, er zijn al uh, hoe, hoe noem je dat? Uh, van, van die keteraars die dag en nacht doorgaan. Ja. Hè? Van, van, die, ja. van die snackbedrijven en zo. Dus ja. We zullen er wel aan moeten, maar wat zijn nou in inderdaad manieren om er een beetje doorheen te komen. Waar moeten werkgevers dan rekening mee houden? Nou, als het gaat om het werken in ploegen, dan is een, een allerbelangrijkste advies is dat je ook een voorwaarts roterend schema aanbiedt. En dat betekent dat je van een ochtenddienst naar een uh, avonddienst naar een nachtdienst gaat. Want als mens kunnen wij makkelijker onze dag iets langer maken dan onze dag iets korter maken. Dus hè, dat is de reden waarom je dat voorwaarts roteren dan uh, adviseert. En het enige, ja, toch enigszins onderbouwde advies waar ook de gezondheidsraad mee komt, uh, gaat ook over geplande dutjes. Zodat je toch een uur of zes slaapt per etmaal bewaakt. En dan noemen we dat profilactische dutjes. Hè? Dus bijvoorbeeld voor de avonddienst nog even gaan slapen of misschien zelfs ook tijdens die nachtdienst vroeg in de dienst even hè, een pauwernepje van een half uur kunnen doen. Want dan is dat niet alleen beter voor de alertheid van de medewerker, maar daardoor ook voor de veiligheid op het werk. Ja, maar dus dan moet je wel, wel kunnen. Dat, klopt, op commando klopt. slapen. Ja, maar het gaat dus ook om voor mensen die moeite hebben om ja. wakker te blijven ja. tijdens de dienst. Maar je hebt er ja, dus geen even toe. Ja, precies. Ja, en mm -hmm. je kan ook werken met lichttherapie in het begin van de dienst. Hè, of op het moment dat je dan uh, uh, alert moet zijn. Maar je geeft al aan dat moet je maar net kunnen. Je moet echt per persoon gaan kijken ja. wat die nodig heeft. Dus dat heeft ook weer maatwerk waarbij denk ik ook bedrijfsartsen een rol kunnen spelen. Om goed met de mensen die in die nachtdienst werken en daar problemen mee hebben. te gaan kijken van wat heb jij nodig om dit uh, beter vol te houden. Ja, er zijn ook mensen die grijpen. Naar middelen natuurlijk. Slaamiddelen, melatonine. dat, dat, dat ja, soort dingen. Wat vindt u daarvan? Ja, een beetje terughoudend, want middelen gebruik je eigenlijk alleen voor mensen die echt slaapstoornis hebben. Dus we moeten toch eerst even een dokter aan de pakken om te kijken, is hier sprake van een slaapstoornis en is het inderdaad een idee om hier een kortwerkend slaapmiddel bijvoorbeeld in te zetten op het moment dat iemand overdag moet slapen. Uh, maar voor gezonde mensen ben je daar natuurlijk heel terughoudend in. en ga je eerst veel meer naar leefregeladviezen kijken uh -huh. wat iemand beter kan doen of laten. Ja, ja, ja. en toen ik helemaal uh, aan het Begin van mijn werkende leven ook wel eens nachtdiensten draaien zaten met de collega's de hele nacht te eten. Vind u daarvan? Om maar wakker te nee, blijven. Als je niet snel dik wordt, kun je natuurlijk <laughs> heel veel doen. Over ja. nou, het algemeen wordt wel gezegd van nou eet nou niet te veel vet hè, of koolhydraten, een beetje lichte eiwitrijke snacks. Kijk, te veel trek hebben is niet goed. Maar het is inderdaad zo: op het moment dat jij slaperig bent of je slaaptekort hebt, dan heb je wel meer zin in eten. Ja, nou, nou goed, dus daar moet, je, daar moet je ook allemaal maar naar kijken. En u zegt persoonlijke begeleiding, daar gaat het met ja, name om. Precies. Dus daar moeten de werkgevers op ook begeleiding. mee houden. Ja. Ja. Ja. Overigens horen we net van de NFU dat het voorstel voorlopig... zijn waarschijnlijk geschrokken van alle commotie... en alle mensen die uh, zijn gaan ageren... dat het voorstel voorlopig van tafel is. Dat ze op 10 maart met een nieuw idee komen... hoe het probleem van de nachtdiensten dan opgelost kan worden. Volgens hen, nou, dat gaan we dan horen. We houden het in de gaten. Dank u wel, uh, intussen Ingrid Verbeek, slaapdeskundige... bij Slaapcentrum Kempenhaag, voor dit gesprek. Goedemiddag. Ja, ja. Oh, we stoppen er wel mee. Donald Veen was dat met New Frontier. Nieuws via de NOS dan. Door de vrieskou is er extra opvang nodig voor dak- en thuislozen. Niet alleen s'nachts, maar ook overdag. In het Katerijnenhuis in Utrecht kunnen ze terecht voor een warme douche... voor eten, drinken en een praatje. En nu het koud is, is het flink wat drukker. En mogen er ook mensen naar binnen die doorgaans geen recht hebben... op sociale voorzieningen. Ook is de dagopvang langer open dan normaal... zodat een betere aansluiting is op de nachtopvang. NOS-verslaggever Jeroen Wielaert vanuit het centrum van Utrecht.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 eieren voor zijn geld kies, maar uh, helaas uh, met dit weer uh, moet ik ook binnenslapen. Het moment dat de Olympische vlam gedoofd wordt en nu is daar het moment, officieel. Deze winterspelen zijn voorbij. Ja, ze zijn voorbij. Over tot de orde van de dag. De Nederlandse ploeg heeft het prima gedaan. Twintig medailles, waarvan acht goud. Buiten de schaatsbaan was er ook weer het nodige gedoe. Wordt er natuurlijk allemaal bij. De sport heeft verhalen nodig. Schrijver en journalist Kees Sluis. Goedemiddag. U bent vandaag onze optimist. Leeft ja. ook van die verhalen natuurlijk. U schrijft <laughs> veel over sport. Wat was nou het beste verhaal van de afgelopen week? Beste verhaal? Ja. Oeh. We hadden de, de honden, we hadden de matchfix... we hadden Sven Kramer die boos was op het publiek... de veer ja, uit de schaats van ja, Jan Blokhaas. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik, ik heb niet alles gezien natuurlijk. Nee? Uh, nee, nee, nee. Ik heb wel veel gevolgd. Uh, met name schaatsen, short tracken... Uh, voor de afdaling kon ik, ging ik niet uh, dit keer mijn uh, bed uit. Hè. Dat zou ik met Daphne Schippers... als die Olympisch kampioen dreig, zou dreigen te worden... zou ik dat zeker doen. Maar als u denkt, er zit geen medaille in... dan zet ik daar de medaille nou, nee, niet voor. nee, dat, dat ja. is het niet. Maar ja... Af, het, <laughs> <laughs> er, er is genoeg gezien, mm -hmm. en, uh, zeker. Ja, wat was het mooiste? Uh, ik weet het niet. Misschien wel Esmee Visser met die 5000 meter... Ja. Goud, waarop dan de commentator uh, vijf keer roept van... Uh, ja, die komt helemaal vanuit het niets. Zo. Dat soort mensen komen natuurlijk nooit vanuit het niets. Nee, dat kan Als, niet. Nee. Maar ze, ze willen uh -huh. een soort wonder creëren, denk ik dan. Uh -huh. Maar ik denk ook van, uh, wat is dit voor onzin? Hè? Dan ben ik zo even tegen de televisie aan het schrijven. Maar het viel erg mee deze keer, moet ik zeggen, hoor. Ja, ja. Qua, qua irritatiefactor, mm -hmm. dat bedoel ik eigenlijk. Oké, ja. Er okay. ja, ja. Nou ja, is natuurlijk altijd wel wat te zeggen he, over commentaar... en over de televisieprogramma's. Ja, ja, heen, ja, ja. Maar ja. Ach. ja. Zeg, um, u hebt ook uh, de 10 kilometer gekeken. Um, ja, zeker. En nou, een heel klein stukje al uh, vooruitlopend op wat u straks gaat vertellen. Ja. U hebt <kwijnt> vastgesteld dat Sven Kramer zijn uh, 10 kilometer droom kan begraven. Bedoelt u daarmee? <laughs> nou, hij, hij zou het moeten doen. Het ja. is eigenlijk mijn eigen wensdroom dat hij dat doet. En dat hij dan de rest van zijn leven... gewoon rustig en gelukkig kan doorblijven leven. En zich niets aan hoeft te trekken meer van... Allerlei geluiden en mensen die op hem inpraten. van ga je nog vier jaar door? Hè, dat wordt nog hier en daar gesuggereerd. Bijvoorbeeld door Herbert Dijkstra. Die het is denkt onze van, droom misschien. Nou ja, dat... Ja. dat, dat ja, Herbert uh -huh. Dijkstra, hè, de commentator. die dan suggereert van misschien gaat hij nog wat door. en dan op een gegeven moment in, de, in het marathon-peloton. en dat hij dan over vier jaar van daaruit. Uit het niets misschien nog, wel nog weer. probeert. Ja. Uh, die gouden medaille op ja. de tien te krijgen. Maar ik, het is wel vier jaar verder. Uh -huh. En er komt misschien hier en daar ook nog wel wat nieuws op. Hè? Dus ja. ik zou het niet doen als ik fan was. Nee. Nee. Daar onder meer uh, hebt u het over. Zometeen uh, in uw betoog. Uh, we zijn heel erg benieuwd naar uw gedachten bij de Olympische Spelen. Oeh. Ik zou zeggen, uh, als optimist Kees Sluis neem plaats achter het spreekgestoelte. <middels> Uh, nog even een paar zaken afhandelen nu de winterspelen voorbij zijn. Ten eerste de belachelijke commotie in zaken Jillert-Anema... die zich schuldig gemaakt zou hebben aan... Ja, matchfixing! Oeh! Het hele land schreeuwde moord en brand. Zelfs vanuit de burelen van onze minister van Sport... klonken kreten van ontzetting. En bij justitie stond men al te trappelen om actie te ondernemen. Maar wat was er nu helemaal aan de hand? Anema had in 2014 tijdens de winterspelen van Sochi... aan technisch directeur Arie Koops alleen maar gevraagd... of de oppermachtige Nederlandse ploeg het in de voorronde tegen de door hem gecoachte Franse ploeg... een beetje rustig aan kon doen. Aan de uitslag zou dat niets veranderen. Geen enkele concurrerende ploeg zou worden bevoor of benadeeld. Anema beloofde na deze spelen... zijn kant van de zaak nog eens uitvoerig te belichten... Ik hoop dat hij al die matchfixing-druktemakers in hun hemd zet. Dan hebben we nog de uitreiking van een aantal flessen champagne te goed... uitgeloofd door Usain Bolt. Eigenlijk zou hij daarvoor even naar Amsterdam moeten overvliegen... waar in het weekend van 9 tot en met 11 maart in het Olympisch stadion... het WK Allround wordt verreden... en waar de nodige flessen weer acte de présence geven... Onder hen Sven Kramer, die dat weekend voor de tiende keer wereldkampioen gaat worden. Misschien een geschikt moment om zijn gouden Olympische 10-kilometer-droom definitief te begraven. Niet alles is een mens gegeven. Zijn onvoorstelbaar imposante erenlijst overziend, zal hij vaststellen dat die ontbrekende medaille halstens een vlekje op het blazoen is. En lacht hij om de pers die hem met levenslang trauma probeert aan te praten. Niet alles is een mens gegeven. Woorden van onze optimisten vandaag, Kees Sluis, hartelijk dank. Uh, zijn verhaal en dat van al onze optimisten staat op de sites van 1Vandaag... en Radio 1 en op het YouTube-kanaal van Eén vandaag in China zitten ze waarschijnlijk nog jaren opgescheept... met hun huidige leider Xi Jinping. Ik vond het brutaler dan ik had gedacht. Maar ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat hij echt zou zeggen... Goh, we veranderen gewoon de grondwet en daar zetten we gewoon in... dat ik langer kan blijven en ook een vicepresident langer kan blijven... en eigenlijk in principe voor eeuwig. Ja, China-kenner Gary Van Pinkster was dat gisteravond bij het Oog op Morgen. Eerder al rekte leiders de wet op om maar zo lang mogelijk aan de macht te blijven. Straks neemt Rusland-kenner Helga Salomon ons mee naar 2008... Toen meer Poetin zijn positie stevig verankerde. In feite of fictie de vraag of de zonnebank nou schadelijker is dan de zon. Hoe gaat het met de zoektocht, Lammert? Ja, minister Hugo de Jonge bekende twee keer per maand onder de zonnebank te gaan. En daar kwam een golf van kritiek op. Want de zonnebank zou slechter voor je zijn dan de gewone zon. De maar van is dat, dat echt dat zo? Ja, precies. Ja. Mm -hmm. Nou, straks horen we dat of dat echt slechter is. Onder meer van zonnebank-expert en vriend van de zender Dries Roelvink. Oké, okay, eerst het nos Journaal. NPO Radio 1. Hier is Straatman. De politie heeft een Amber Alert afgegeven voor een ontvoerde baby. Het gaat om een kind van zes maanden uit Helmond. Het werd vanochtend bij een supermarkt in Eersel... door een man uit de handen van haar verzorger gegrist. De politie is op zoek naar de ouders van het kind. En de politie heeft ongeveer 10 tips binnengekregen over de vermiste 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Van hem is al ruim een week niets vernomen. Orlando werd voor het laatst gezien in de Haagse wijk Ipenburg. Gisteren bracht de politie een opsporingsbericht uit. In Slovakije is een journalist vermoord. Hij deed onderzoek naar belastingfraude door ondernemers die banden hebben met de regeringspartij. De man van 27 werd samen met zijn vriendin thuis overvallen en doodgeschoten. De Slovaakse politie vermoedt een verband met zijn werk. En door de vogelgriepuitbraak in Oldenkerk in Groningen ligt ook een nabijgelegen kippenslachterij stil. De 250 medewerkers zijn naar huis gestuurd. Gisteren werd vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Oldenkerk. Er geldt een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf. Katrien, dank je wel voor verkeersinformatie. Door naar Dennis Mooi. Even kijken hoor, er staat file op de A9 richting Alkmaar. Tussen Vels en Heemskerk, drie kilometer door een bernbrand. De vertraging is een minuutje of vijf. En tien minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Van Brienenoordbrug staat drie kilometer file. Op de parallelbaan is de linker rijstrook dicht, want het wegdek is daar slecht. Suzanne Bosman. 1 Vandaag. Welke verkiezingsthema's zijn voor u van belang voor de gemeenteraadsverkiezingen? Onze verslaggevers duiken daarin. Wellicht bij u in de buurt. Weet je, kijk, het is gewoon zo in Den Helder, er gebeurt niks. Over vertrouwen in de politiek. Maar het maakt niet uit op wie je stemt. Dat gaat sowieso niet beter worden. Zorg. Of je wordt een alcoholist of je gaat gewoon domme dingen doen. Dat is één van de twee. Wonen en werken. Beter kansen zoek je buiten Den Helder. Dagelijks bij Radio 1 Vandaag. En vandaag gaat het lokaal tot de gemeenteraadsverkiezingen. pakken we dus de thema's bij de kop waar het plaatselijk echt om gaat. En deze week zijn we in Den Helder. Waar jongeren wegtrekken en degene die achterblijven met een hoop problemen kampen. Weet je, kijk, het is gewoon zo in Den Helder. Er gebeurt niks. Het lijkt gewoon alsof het elk jaar een beetje saaier wordt en zo. Als u om je heen kijkt, heel eerlijk, hoeveel panden ziet u al staan hier? Al, die leeg zijn, die leeg zijn of die in verbouwing zijn, maar waar nog helemaal niks komt. Even kijken hoor, 1, 2, 3, 4. Verderop, nog drie. Daarachter in de straat nog drie. En dit is een van de grootste winkelstraten? Ja, alles gaat weg. Het is geen vrolijk beeld dat deze willekeurige jongeren schetsen... van hun stad Den Helder. Het wordt ook maar niet beter. Dus heel uh, misschien lijkt een uh, grotere stad me wat beter. En, Zoals? Uh, Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, uh, weet ik veel. Een uh, grotere stad. Als je hier wilt studeren, wat voor opties zijn er? Ja, je hebt je lijn achter de ROC hier, zo, maar je hebt niet alle opleidingen daar. zo. Erop. Als je het ROC niet doet... Dan moet je eigenlijk al Den Helder uit. Ja. Den Helder vergrijst. Jongeren trekken weg. Van degenen die blijven heeft volgens de GGD... meer dan een kwart mentale problemen. En de stad heeft een van de hoogste percentages... kinderen die in armoede leven. De treurnis van de statistieken is bijna tastbaar... onder de jongeren op straat. In de sfeer en zo vind ik niet leuk. Sterft af. Ja, het loopt leeg. Sterft af gewoon. Maar vroeger waren er nog dingen om te doen... Zoals game ja. Yeah. Frankies. Ja. Wat is Frankie? Frankies? Frankies was een plek, dan kon je bowlen en je poolen, Je kon daar spelen op uh, ja, verschillende game machines, arcade machines. Het was heel chill daar. En nu, wat doen jullie nu? Behalve dan niet buiten op straat een beetje roken? En verder uh, is het alleen de kroeg. <laughs> of je wordt een alcoholist, om even hard te zeggen. Je wordt een alcoholist. Ja, of je gaat gewoon domme dingen doen. Dat is één van de twee. Wat zijn dan die domme dingen? Het is ook gewoon voor de jonge jongens. Is het ook gewoon zo, die jongens die hebben geen plek om heen te gaan. Veel criminaliteit in de NL. Dus, uh, de, de, ik heb gehoord dat, uh, dat de burgemeester wil, criminaliteit wil tegengaan onder de jongeren. Noem het maar op. Maar dan moet hij toch echt iets voor de jongeren gaan doen. Zodat ze een plek hebben waar ze zich thuis voelen. Want... De plekken waar we altijd mochten zitten. Van die kleine hokjes bijvoorbeeld. Daar word je tegenwoordig wat je weggestuurd is dus met meer dan, meer dan twee, drie man. bent. Een deel van de tientallen miljoenen die Den Helder in jeugdhulp komt terecht bij de organisatie Parlan. Medewerker Leila Asjwik zegt dat de problemen in de stad onder de jongeren heel taai zijn. Zeker, ja. ja betere kansen zoek je buiten Den helder. Als je hoger opgeleid wil worden of uh, naar een hogeschool gaat... Dan ga, je, dan ga je natuurlijk weg Den helder. Dus we hebben te maken met uh, veel uh, laagopgeleide gezinnen. Want al jarenlang gaan mensen met een hogere opleiding verdwijnen uit de stad. Zeker. Dus ja. de mensen die achterblijven zijn lager opgeleid... hebben vaker een uitkering? En problemen op allerlei, moeilijke, op allerlei gebieden. En vaak zie je ook wel dat, dat patronen in gezinnen doorgaan. Hè? Dus uh, moeilijkheden op het gebied van verslaving of armoede enzovoort. Dus dat, dat blijft wel lang doorgaan. Kijk... Vader op zoon, moeder op dochter. Precies, Antilliaanse gezinnen bijvoorbeeld. Uh, waarbij uh, meisjes als minderjarige al moeder zijn geweest. En nu zie je ook in de, in de nieuwe generatie hetzelfde voor, uh, gebeuren. Het vinden van uh, hoogopgeleide mensen, specialisten en die naar Den helpen. Zien te krijgen is ook een van de moeilijkheden. Dus bijvoorbeeld, ik denk dan aan jeugdpsychiaters en dat soort. Ik wil niet in Den Helder werken. Is de gemeente proactief genoeg? Daar heb ik vraagtekens bij. We hebben bijvoorbeeld jeugdigen die vaardigheden leren om straks zelfstandig te gaan wonen: koken, je huishoudboekje bijhouden, boodschappen doen. Dat dat niveau. Ja, dat zeker. En, uh, maar die zijn op een gegeven moment bij ons klaar, maar kunnen niet doorstromen. Nou, dat is, een, dat is een, een van de grote knelpunten die wij nu kennen. Voor gezinnen die ineens in Den Helder belanden, hè? Ha, Antilliaanse gezinnen, uh, die uh, veel kinderen hebben. Nou, die schrijven zich in uh, bij een vriend of familielid en uh, zitten dan in een klein huis. Uh... Want dat zijn Nederlanders, afkomstig van de Antillen. En ja. die komen dan met hun hele gezin bij een vriend of familielid in Den Helder ja. wonen. Ja. Soms met zeven kinderen, ja. En vervolgens kunnen er problemen ontstaan omdat het huis te klein is. Onder andere, want de kinderen moeten naar school... Uh, moeten verzekerd zijn, uh, uitkering hebben. Uh. Want is uw ervaring dan ook dat de jongeren uit dat soort gezinnen... vervolgens ook weer later hulp nodig hebben? Ja, en zo blijft het doorgaan. Jij ja. Ja, bent jong, je, je woont in Den Helder. Dat klopt. Blijf je hier? Ja, zeker. Ga je hier oud worden? Ja. Oh, je weet het zeker? Ja. Zeker weten. Heb je werk? Ik heb werk, ja. Wat doe je? Ik loop nu stage bij het marinebedrijf. Kun je je voorstellen dat je hier ook je kinderen gaat krijgen en zo? Dat je ze hier laat opgroeien? Ik, ik denk van niet, denk ik. Ja. Het is wel dubbelzinnig omdat ik wel zeg van, uh, ik wil hier wel blijven. Maar aan andere kant inderdaad als ik echt uh, ja, kinderen wil gaan nemen en zo, dat ik dan wel, wel zou gaan verhuizen, denk ik. Ik heb het idee dat het uh, beter is voor de kinderen, denk ik. Op een andere plek dan in Helder? Ja, op een andere plek dan in Helder. 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ook hier. Ja, Wat is belangrijk voor jou? Kijk, kijk eens hier de stad, hier aan de overkant bijvoorbeeld. Hier, alles staat leeg. En weet je dan al welke partijen je dan moet hebben? Een stadspartij, denk ik. Ja, dus die gaan toch wel voor de stad, want ja. Dat zit in hun naam? Ja, dat denk ik wel. <laughs> Zo simpel is het? Ja, eigenlijk wel. Ja, jongeren in Den Helder. Vrijdag komt een vandaag live vanuit Den Helder. Op locatie praten we met verantwoordelijke politici over de situatie in hun stad. En hoe ze de jongeren daar kunnen helpen. Morgen in de reportage dan gaat het over de wens van Den Helder om meer toeristen te trekken. I ain't got no home, ain't got no shoes. Said, no, I got live. Nina Simone was dat. Waar heb ik dat eerder gehoord? Hij was al de absolute leider, maar het ziet er naar nou uit dat Xi Jinping nu echt zijn leven lang de baas kan blijven over China. En so Xi Jinping and his vice president could now stay on for more than two terms if. Uh, in maart, called the People's Congress, which convenes delegates from all around China, votes to do that, and that opens the door for Xi Jinping to stay on as the head of state. Nou, CNN over de Chinese communistische partij die de limiet op het aantal herverkiezingen van de president wil opheffen. Wereldleiders die hun termijn maar blijven oprekken, het komt vaker voor. Meteen na de bekendmaking van de uitslag namen tienduizenden aanhangers van Poetin het centrum van Moskou in om daar de ruime overwinning te vieren. We En dan is het woord aan Poetin zelf. Die was volgens zijn aanhangers hevig geëmotioneerd. Russische president Vladimir Poetin sleutelde meerdere malen aan zijn houdbaarheidslimiet. Hij was president tussen 1999 en 2008. Deed toen vier jaar lang een klein stapje opzij om in 2012 gewoon weer president te worden. Ik praat erover met Rusland-deskundige Helga Salomon vanuit Moskou. Goedemiddag, Helga. Goedemiddag. Want ja, dat kun je toch wel stellen, net als Xi Jinping. Poetin wil gewoon altijd president blijven. Ja, daar ziet het wel naar uit. Hè. Hij is nu in zijn derde termijn. Nou, volgende maand, 18 maart, wordt hij waarschijnlijk... voor zijn vierde termijn gekozen. Dan mag hij tot 2024 blijven zitten. Maar nu al is de verwachting dat hij eigenlijk nooit meer weg zal gaan. Ja, zeg, na de val van het communisme leek er in Rusland... toch een nou, democratisch presidentieel systeem te ontstaan. Een beetje vergelijkbaar met Amerika. Wat is er toen uh -huh. gebeurd onder, onder Poetin in die eerste reageerperiode... tot nou, 2008? Ja, eigenlijk is er, uh, is, lijkt het op het Amerikaanse stelsel... en andere presidentiële stelsels. Poetin mocht twee keer regeren door Russische president... twee maal vier jaar, net als in Amerika. Mm -hmm. Dat betekende dus dat hij maximaal van 2000, toen hij aan de macht kwam... tot 2008 zou mogen blijven. Wat hij toen heeft gedaan... Uh, dat is dat de, hij heeft eigenlijk stuivertje gewisseld met de premier. Dus de premier Medvedev die werd president in 2008 met op de achtergrond Poetin. Niemand twijfelde er eigenlijk aan dat hij de werkelijke macht had. En in 2012 is hij weer president geworden. En in die periode van Medvedev is ook nog bewerkstelligd dat de... Wet werd veranderd zodat de volgende president twee keer zes jaar kon regeren. En daardoor mag hij nu twaalf jaar regeren. Ja, zeg maar, die hele stap, hè, toen in 2008, dat stuivertje wisselen met, uh, met Jedef. Mm -hmm. dat, dat is toch allemaal heel erg opzichtig geweest? Hè? Van ja, dit is heel duidelijk: Poetin wil gewoon aan de macht blijven. Dat werd ook zo gepikt door het Russische volk? Ja, ja, dat, ja dat is dan toch weer vreemd, hè, als je er vanuit ons standpunt ja. naar kijkt. Maar je moet toch bedenken dat het. Kremlin, die bepaalt hier de media. En die eerste acht jaar ging het heel goed onder Poetin. Economisch dankzij de hoge olieprijs ging het heel goed. Hij kon zowel zijn eigen klen bedruipen, met alle corruptie van dien... als de mensen nog een, een aardig bedrag geven. Dus de mensen waren heel blij met Poetin. Dus dat hij op de achtergrond aanwezig bleef, vonden ze alleen maar fijn. En dat hij terugkwam, vonden ze eigenlijk ook alleen maar fijn. Want hij met Wiedev wordt neergezet als een zwakke man en Poetin als de sterke man... die alles onder controle heeft, die zorgt dat de Russen het goed heeft... en dat ondersteund door de tv maakt hem toch populair genoeg... om de Russen dat te laten pikken. Ja, Ondanks dat als je soms iets ziet van tegenstand... dat dat op de een of andere manier wordt uitgeschakeld. Ja, maar de gewone Russen, er was gisteren een grote demonstratie, daar was ik ja. ook bij. Hè, voor, voor de dood van Jemtsov, om dat ja. te herdenken. De mensen zien dat geen eens op tv. Dus het enige wat ze zien is de goed nieuws show. De goed nieuws show van Poetin. Die alles in de hand heeft. Dus, en voor ons is het misschien moeilijk, maar ik zit hier nu in Moskou en mm -hmm. je merkt als je hier naar de tv kijkt, je wordt vanzelf. Tureluurs. Je weet niet meer wat voor en achter is. En op een gegeven moment geloof je dat gewoon. Dus dat is best wel te begrijpen. Dat zou voor ons ook wel zo zijn. Ja, Maar er gaan dus wel mensen naar, naar zo'n demonstratie als gisteren. Dus die weten wel dat het is. Ja, maar ja, er waren gisteren 7500 mensen. Als je dan bedenkt dat er alleen al in Moskou 14 miljoen mensen wonen... in Rusland 143 miljoen, ja, dan zie je dat dat kleine aantallen zijn. Dat zijn intellectuelen, dat zijn jongeren die dan toch internet bekijken. Maar het gros van de Russen, 70 procent van de Russen... is nog nooit in het buitenland mm -hmm. geweest. Dus het gros van de Russen die denkt... Poetin is goed en wat ook belangrijk is, er zijn ook, mensen zijn niet dom hier, maar ze zijn vooral bang en net als in China, net als Xi Jinping, want ik heb ook met jonge Chinezen gepraat, waar zijn ze nou bang voor? Ze denken, ja oké, okay, en als Poetin weg is, als Xi Jinping weg is, wat dan? Dan ontstaat er een chaos en dat hebben de Russen zo vaak meegemaakt, dat, ja, dat vinden ze eigenlijk nog een enger denkbeeld. Ja, ja. intussen, en dat, dat is dan ook wel opmerkelijk, want je ziet wat er dan in China gebeurt, waarvan als ze zeggen van nou we gaan die termijnen mm -hmm. gewoon, dat doen we niet meer aan. We verlengen dat gewoon ja. uh, eindeloos. Ja. Poetin uh, probeert toch altijd wel een soort democratische schijn op te houden. He heeft hij dat nodig? Nou, Rusland is natuurlijk uiteengevallen... of de Sovjet-Unie 1991... dan hebben ze in principe een democratisch stelsel gevormd. In principe is Rusland democratisch. Het is de president die het voor eigen gebruik gebruikt. Maar Rusland wil eigenlijk meetellen in de wereld. Rusland is ook Europa, hè, voor een groot deel. Dus Rusland wil op het internationale toneel meedoen. Dus ze zeggen ook altijd, op alle kritiek antwoorden ze... ja, maar wij zijn toch een democratie. En dat geloven de Russen ook. In theorie. Die zijn ze een democratie. Net als wij hebben ze een parlement, een regering, een ombudsman, een rechterlijke macht. Maar die functioneren hier niet. Dus die instituties die wij hebben functioneren niet omdat de leiding eigenlijk de macht naar zich toegrijpt. Maar ze willen wel dat natuurlijk, ze kunnen dat altijd tegen ons zeggen anders naar China. Mm -hmm. Nou, het is bij ons gewoon een democratie. Hè? Wat, wat, wat zeuren jullie nou? Ja. En, en die mensen die jij dan gisteren bij die demonstratie hier, na aanleiding van de mm -hmm. dood van Nenzov uh, sprak, zijn die dan moeilijk? Moedeloos, strijdbaar, want die weten natuurlijk ook wel... hoe een kleine groep dat is tegenover die hele grote groep. Die denkt, nou ja, dan, dan maar liever zo. Ja. Nou, na de dood van Jemtsov hè, in 2015... kwamen er bij de eerste demonstratie meer dan 100.000 mensen naar die demonstratie. Nu komen er 7.500. Dat geeft inderdaad aan dat mensen murf worden. Het was wel, ook wel gruwelijk koud, maar dat houdt Russen niet tegen. Maar mensen worden murf en inderdaad mensen denken... wat moeten we nog? En toch is er een kern. Bovendien is het zo, heel veel leiders zijn naar het buitenland gevlucht. Hè? Uh, Garry Kasparov, hè, de schaker. Uh, bekende journalisten zijn naar het buitenland gegaan. Dus dat is de manier hoe Poetin opereert. Alle alternatieven worden... Of vermoord, of ze gaan naar het buitenland... of ze worden in de gevangenis gezet. Dus die tegenstand, die kopstukken, worden steeds meer onderdrukt. En vandaar dat het steeds moeilijker is om in beweging te komen. Ja, ja, ja. En er moet ja. dus wel iets heel uh, grotesk gebeuren. Wil, wil Poetin van het uh, toneel uh, verdwijnen? Nou kennen we hem ook als een ijdele man... die zich uh, graag uh, mm -hmm. mooi en vlekkeloos laat fotograferen. Uh, is hij dan mm -hmm. niet bang om gerimpeld en, en zwak te worden... als hij heel lang doorgaat? <laughs> ja, ik denk altijd... Je moet toch eens goed kijken. Ik denk altijd... Een man van 65 kan niet zo'n gladde huid hebben. Ja. Dus ik denk toch altijd dat hij facelist heeft. Hij sport ook veel. Uh, maar hij is inmiddels 65. Aan het eind van de tweede termijn is hij 71. Voor een Russische man is dat oud. Dus, um, maar ja, hij doet zich natuurlijk voor als sterke man. En wij zien natuurlijk niet uh, hoe hij s morgens uit zijn bed komt. Misschien komt hij wel, wel, wel krom uit zijn bed. Ja, het maar we anderhalf dat zien uur dus bezig zijn dus ook om niet. een beetje ja, goed uit ja, ja, ja, te zien. Dat zou zomaar ja. kunnen inderdaad, ja, maar, ja. Het zou zomaar kunnen en in ieder geval is heel veel gefotoshopt. Dat ah, zie je wel duidelijk okay. aan de foto's. Nou, dat neem ik dan graag van je aan, Helga. Zeg, uh, Je zei, ik heb met wat Chinezen gesproken. Hoe is verder het nieuws over Xi Jinping... en, en de, de move van de communistische partijen in China opgepakt? Nou, recent hebben Chinezen niet gesproken. Maar het punt is met Chinezen. ten eerste praten ze niet over politiek. Hè, want ze hebben familieleden in politiek. Dus, dus dat doen ze niet zo graag. Maar ik heb wel een keer een jongen gesproken. Een jonge jongen. Die woont in Nederland. Men, Chinezen in Rusland weten eigenlijk. in China weten eigenlijk hun eigen geschiedenis niet. Die hebben nooit gehoord over de culturele revolutie in China. Waarbij door Mao miljoenen mensen de dood zijn ingejaagd. Waarbij kinderen hun ouders verraden. Het was gruwelijk, maar die jongen wist dat. Omdat hij in Nederland zat, had hij dat gehoord. Maar die zei, ik zei, waarom doen jongeren niets? Toen zei hij, ja, als hij weg is, hè, als we daar iets tegen doen... ontstaat er misschien chaos en bloedvergieten. En het, het, het, het, het, ja, het erg is, ze hebben ook nog een punt. Ook, dus ze denken, net als hier, het is misschien niet goed... maar we hebben het economisch goed. Hè, dat is veel meer in China dan hier. Dus, ja, laat hem toch maar zitten. Zo denken ja. veel mensen. Ja, eerst komt het even. En dan de moraal. Helga Salomon in uh, uh, Rusland. Dank je wel. Feit of fictie? Nou ja, we hoorden net van Helga dat Vladimir Poetin... in ieder geval photoshopt en misschien ook nog wel andere dingen doet... om er als 65-jarige rust nog heel fortuinlijk uit te zien. Uh, met deze temperaturen en de heersende griepgolf... is het hier niet altijd even makkelijk om er gezond en fris uit te zien. Maar, Lammert... Minister Hugo de Jonge die heeft een oplossing. Absoluut. Hij deed die ontwoezeming afgelopen vrijdag bij Jinek. Hij lijkt namelijk inderdaad blakend voor gezondheid... maar dat komt niet helemaal vanzelf. Ik ga af en toe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 Er wordt echt enorm over nagepraat. Zo ook bij Giel Beelen vanmorgen op Radio Veronica. Ik hoorde zijn sidekick Frederik vanmorgen zeggen... dat de zonnebank slechter is dan gewoon zonne. Hoe nou, is het zoveel ongezonder dan normaal in de zon zitten? Ja. Ja? ja. Oh, want dat is er ook niet gezond. Nee, is ook niet gezond, nee. nee. Het, Het leven is sowieso ongezond, hoor. Dus ja. Ja, dat is ook wel weer ja, dat is ook weer waar. Ja. Maar ja, de zonnebank zou dus schadelijker zijn dan de zon... en ik ben benieuwd of dat zo is. Iemand die alles van de zonnebank af weet is zanger... en tegenwoordig ook NPO Radio 1-commentator Dries Roelvink. En hij merkt wel degelijk een verschil tussen de zonnebank en de gewone zon. Ik ga toch zeker al 30 jaar naar een zonnebank. En denk vaak dat ik er elke dag op lig. Maar dat is ongeveer één keer in de 14 dagen 18 minuten. De gewone zon moet ik erg oppassen en goed insmeren. Ik zit tegenwoordig al op factor 30 voor het gezicht. Om uh, niet eigenlijk rood te worden. Want we willen niet rood worden, maar toch liever bruin. En daar heb ik op de zonnebank uh, totaal geen last van tegenwoordig zijn er ook gradaties, dus men weet precies welke zonnebank past nou bij jouw huid. Nou, hij heeft hetzelfde moyenne als de minister, al ja. hoor ik inderdaad. Maar, maar hij wel hij 18 doet... minuten in plaats van 16 oh, minuten okay, deed nou ja, de minister, ik. Nou, ja, ja, goed, Voordat je helemaal goed ligt. Zegt Dries, die doet het dus al 30 jaar zonder problemen en ervaart juist meer problemen bij de natuurlijke zon. Ja, maar ja, dan blijft toch de vraag overeind. Is de zonnebank dan ook nog eens slechter dan de natuurlijke zon? Ik vroeg dat aan KWF Kankerbestrijding en zij stuurde me door naar dermatoloog Jorrit Terra van het Isola Dermatolo Centrum in Zwolle. Een zonnebank en ook een natuurlijke zon uh, die zijn allebei even schadelijk als je het overmatig doet. Wat we wel duidelijk weten uit wetenschappelijke studies: dat uh, bezoek aan de zonnebank duidelijk het risico verhoogt. op het krijgen van uh, de meest kwaadaardige variant van huidkanker, oftewel het melanoom. En we weten ook dat als je de zonnebank op een jonge leeftijd bezoekt, dat met onder de leeftijd van 35 jaar. Dat het risico op melanoom ook significant verhoogt. Gaat zien. De kans op melanoom door de zonnebank is dus groter. Uh, hoe komt dat dan? Ja, daar heeft dermatoloog Terra ook antwoord op. Je moet het vergelijken met een dag aan het strand aan de Middellandse Zee. Dus in een korte tijd krijg je heftige UV-straling. En vaak zien we ook dat mensen die de zonnebank bezoeken, zijn ook mensen die uh, regelmatiger de natuurlijke zon opzoeken. Dus die krijgen als het ware een. Uh, een extra UV-dosis bovenop de natuurlijke zon. Die optelvorm zorgt ervoor dat zij een verhoogd risico krijgen op huidkanker. Oké, okay, ja, zeg wel mensen die houden van de zon. Ja, ja, maar, ja, ja, ja Dus ook wel weer logisch, zoals uh, Terra dat vertelt. Ja, het is ja. het ook. Je kunt natuurlijk zelf wel bedenken... dat het gebruik van de zonnebank niet heel erg gezond is. Ook onze eigen minister van Volksgezondheid. En ondanks dat de zon en de zonnebank dus even schadelijk zijn... is het risico op huidkanker groter bij de zonnebank. Dus de uitspraak dat de zonnebank... Gevaarlijker is dan de gewone zon. Dat is een feit. Oppassen dus voor minister De Jonge. Ja. ja, goed, ik zal het ik oppassen voor de minister. Ja. Oh, nee, nee, ja, de minister moet oppassen. Dat was het, toch? Ja. Ja, zegt de zon, die schijnt nu ondanks de, de, de koude wind ook best ja. wel uh, pittig. Hè? Ja, ja, ik begin ja, over het weer en ja, jij de, wordt meteen ja, moedeloos. Dat is een klein voorschotje, dames en heren... op wat uh, jij straks gaat uh, vertellen in training vandaag. Ja, dus, ja, honderdduizenden tips tegen de kou in de Nederlandse media. Ik word het niet goed van. Je Is er hier een t-shirtje. Ja, het is hier bloedheet, want dat is ook iets Nederlands... dat ze de verwarming omhoog doen zodra het een beetje koud is. Buiten. Maar daar gaan we het in ieder geval over hebben. En welke auto roest het meest? Oké, okay, zometeen dus in trending vandaag. We zijn er na drie weer. Tot zo. De politie vraagt uw aandacht voor een Amber alert In verband met de urgente vermissing van een minderjarige. Voor meer informatie verwijzen we u naar pagina 147, npo.nl en de publieke televisiezenders. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan.